De regeringspartijen CDA en VVD hebben geen behoefte aan een discussie met minister Schultz van Hagen over de problemen met de wissels. De winterse omstandigheden op het spoor hebben tot veel meer problemen met wissels geleid dan de minister de Tweede Kamer heeft gemeld. Dat zou blijken uit een evaluatie van de NS. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de cijfers. De regeringspartijen CDA en VVD zijn niet opgewonden over de discussie.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 Het weer, vanuit het westen regen bij een graad of zeven. Morgen eerst zondag, maar daarna trekken er weer buien over het land. De temperatuur ligt net als vandaag rond de zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Haarlem en Knoopend Koenplein, 4 kilometer. Er staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu ZFM Kunnen de kopstukken mij verklaren Waarom men meestal jeuk op de rug heeft Juist daar waar men er niet bij kan komen Om te krabben en nu het tweede gedeelte van mijn vraag. Is er een oplossing voor deze moeilijkheid die zich vooral op gevorderde leeftijd kan doen gevoelen? Um, u hebt ook wel eens gemerkt dat wanneer u een beschuitje met jam laat vallen, dat het dan altijd valt met de jam aan de onderkant. <lacht> huh? Het komt enkele keer voor dat het niet gebeurt... ...en dat zo'n beschuitje weer voor consumptie gereed is. Het is een keer in Hengelo gebeurd. Een keer in Eindhoven. In de strenge winter van 1928. Uh, wel nu, dezelfde wet nemen wij bij bij het verschijnsel jeuk op de plekjes waar men niet bij kan <tries> uh, waarom dat is weet ik niet <s> <grijg> de natuur vindt andere plekjes niet interessant <s> <tries> en u wordt verzocht daar te jeuken <s> <tries> en u kunt aan die wens niet voldoen nu uh, om dat um, te ondervangen zijn er handjes in de handel gebracht met lange steeltjes en die schuift u achter in de rug, want daar doet zich het heuvel voor en daar maakt u een krabbende beweging in Frankrijk zelfs zijn er handjes in de handel die bewegen <lacht> dat wel wat ver gaat. In Amerika heb je handjes. Die doe je in een stopcontact en die gaan dan krabben. Zelf in je Heeft natuurlijk wel gevaar, Ik heb een tante gehad en die had ook zo'n handje gekocht met een bepaalde voltage. <lacht> Toen ging ze op reizen, kwam in een hotel waar een geheel andere stroomversnelling was. En argeloos liet ze het handje in haar rug zakken en dat begon daar zo vreselijk te woelen Dat ze haar beklag heeft ingediend. Ik vind zulke bewegende handjes te ver gaan. Ik vind het te ver gaan, omdat je dan net zo goed aan een voorbijhanger kunt vragen: wilt u dat even voor mij doen? U he? en waarom het komt dat uh, dit verschijnsel op gevorderde leeftijd optreedt, daarover kan ik u niet inlichten. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet alleen dat er op de Veluwe is een tehuis voor bejaarden. En dat heet de krabbenbossen. <tieden> En nu vraagt u wat daartegen te doen is. En, en mijn advies is uh, niet oud nee. en, en het uh, huidige verkeer helpt ons daarin. Bent u voetganger? Ja, ja, ja. Bent u? Nou, dan is de zaak al heel in als ja. we de commentaren van de sportverslaggevers lezen en horen, dan zijn de Nederlandse sportlieden niet hard genoeg. Nee, dat is de volgende alweer. Ja, dat we gaan we volgende week doen. Hè? Ja, de laatste. Ja. helaas, dan zult u Bommans moeten missen. Dan gaan we iemand anders doen. Ja. Maar, maar wie? Ja, dat maar weet wie, ik nog niet. Maar dat weet wie. ik, maar weet wel ik. ik moet nog niet. Ja, het zoeken. in ieder geval we wel weer wat leuks op. Maar uh, Bomans met een glimlach. Problemen verdwijnen waar de kopstruk, kopstukken verschijnen. Dat is een prachtige plaat samengesteld door Willem Duis, uh, Met allemaal... Uh, ja, die kopstukken was eigenlijk een team van mensen. Maar op deze plaats zijn alleen de antwoorden van de heer Bomans... Uh, die zijn uh, op de plaat gezet. Maar die zijn dan ook buitengewoon zeer de moeite waard. We gaan uh, door met ons programma, dames en heren. En dat is natuurlijk met de hoe. En... Uh, ja, als ik zo naar buiten kijk, dan past het nummer vandaag niet helemaal. want ik die druilerige, smerige regen zie. Maar misschien komt u toch een klein beetje in de zomerstemming. Wanneer u deze versie van de hoort van de Summertime Blues. Oh, <laughs> ik dacht, nummer om. Ja, ik denk je laat hem gewoon lopen. Nee joh, ik zou niet durven. <laughs> Shake it all over. Nou, wat we... Uh, nou ja, ja voor mij mogen doen hoor, ik vind het niet erg. Maar in ieder geval, uh, u hoorde de Summertime Blues, oud liedje van Eddie Cochran natuurlijk. En uh, ook bekend geworden in de uh, nogal harde uitvoering van Blue Chair. Die was nog harder dan die van hoe. En uh, dit was een live versie dus uit uh, 1970 van het concert Live at Leeds. LP opgenomen op 14 februari in Leeds in Engeland. Natuurlijk. De hoe? Um, we gaan verder met Silence and I van The Alan Parsons Project. Oh. <laughs> ja, het is wel erg stil. Ja, het liedje heet Silence and I, maar het was wel erg stil. Nou, daar komt-ie. Silence and I. As it falls to the ground, I can hear the call of an echoing voice, and there's no one around. Ooh. Nummer Silence and Eye van die Alan Parsons Project. Zeven minuten en nog wat. En uh, prachtig gearrangeerd. Grote kerst, groot koor. Alles mooi, alles prachtig. Alan Parsons Project. 1982 kwam deze plaat uit. En uh, toen heb ik hem nooit gekocht. Ik snap het eigenlijk niet. Ik, ik kocht hem later op CD. En dan, ja, nou, ik uh, ben toch blij dat ik dankzij die leuke winkel in Harlem hem nog weer uh, teruggevonden heb op LP. Dus, vandaar. Um, we gaan door met Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, de LP Born to Run. Ik zei het al, we draaien vandaag op verzoek van Angela. Want die heeft de platen uitgezocht. Ja, Angela, waarom ben je bij deze keuze gekomen? Ja, vertel, vertel, je, dat is. vertel je motivatie eens. Hoe, hoe, hoe ben je tot deze motivatie gekomen, deze platen? Omdat gewoon gewoon je muziek is. Oh, ah, is dat alles? Ja. Ah. Maar, ja... Het zijn drie platen. Is het de enige drie die je leuk vindt? Ja, dan is Een beetje meer best... platen leuk. Nou, oh, er zijn er nog wel meer. Ja, ja we maar Ze van... zijn niet zo geschikt voor dit programma. Nee. Het is, het is bovendien... vernieuwd, dus dan mag het toch. En bovendien heb ik die niet in de kast staan. Ah, kijk. <laughs> dan is dat het verschil. Dat is het verschil. Nou, dankjewel in ieder geval. Ja, leuk toch? We oh, uh, vinden ze ook leuk. Ja, we gaan door met Bruce Springsteen. En het nummer dat heet Backstreets. We Van Bruce Springsteen van de LP Born to Run Ik ga hem, uh, snel door jongens Want uh, anders halen we dat laatste kwartier niet Want we hebben nog een paar prachtige stukken En ook niet zulke korte stukken Dus dat moet wel even Een oudje van uh, uh, Ja, ik weet niet eens wie het geschreven heeft Maar in ieder geval een oude rock'n'roll classic huh? Wie? Freddy Heath Oh, oké okay. Nou in ieder geval uh, een oudje. Het werd ook op uh, de Nashville Teens. hebben het ook opgenomen, geloof ik, dit nummer. Uh, zo uh, ook zo'n zo zo beentje. Uit de 60's. En de Hoe speelde het uh, live uh, in Leeds. Shaken All Over. Speciaal opgenomen voor Parkstompje. klinkende live LP kunt maken. Dat is toch geweldig. Ze hebben hem overigens 1995 nog op cd uitgebracht. Toen stonden er acht stukken meer op. Uh, maar ja, op cd gaat natuurlijk ook wat meer dan op een LP. Hier staan maar zes liedjes op. En op de cd stonden er zelfs veertien. Uh, die ze in 1995 dus geremasterd hebben uitgebracht. Maar goed, we houden het vandaag dus lekker op de originele LP. Ehm... Um... En ik zei het al, wat we de vorige keer toen we deze LP draaiden niet gedaan hebben. Gaan we vandaag wel een keer doen. Dat uh, misschien uh, niet tot uh, genoegen van iedereen. Maar we gaan straks uh, uh, het, uh, de volledige versie van My Generation draaiden. Die duurt 14 minuten. Dus gaan we snel opschieten, want ik heb nog een paar andere lange nummers. Onder andere dit prachtige stuk. ...van die Alan Parsons Project. Gezongen door Colin Blunstone. Colin Blunstone, de man die we allemaal kennen natuurlijk... ...van de, de band The Zombies. She's Not There. Uh, Time of the Season. Uh, dat soort werkjes allemaal. En um, die gaat het nu zingen. Prachtig stuk. Alton Wise. Toch? Ja, als het goed is wel. Ja, ja. Er zit een lange week in, als dat ik had verwacht. Van die Alan Parsons Project Met prachtige zang Van uh, Colin Blunstone En de sax solo Die u op het einde hoorde Die was van Mel Collins um, We schakelen door Naar Bruce Springsteen En al, nou Dit is uh, een goede voorbereiding Op het laatste nummer wat we gaan draaien vandaag Want dit is ook behoorlijk hard En stevig en erg goed fantastisch nummer van Born to Run van Bruce Springsteen. Het nummer heet dus wat doen man. Het nummer dat heet Born to Run, Bruce Springsteen, de Boss en de e Street Band. Yeah. Street Band. Geweldig nummer, nog steeds grote hit in 1975 van The Boss. Nou, um, ja, uh, nou ik weet niet of ik uh, nog terugkom, uh, of we nog uh, tijd hebben om uh, af te kondigen, anders doe ik het nu vast. Want het laatste nummer, geren, ja, voor, uh, we gaan hem eens een keer helemaal draaien. 14 minuten lang duurt hij. Uh, ik hoop dat we het redden. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Uh, van LP Live at Leeds uit 1970. Van de Hoe. Het eigenlijk het meest bekende stuk van de Hoe. Waar in de tijd al nogal veel mee gebeurde. Uh, pro, uh, My Generation. En die houden we helemaal. 14 minuten lang. Hier komt mm hij. -hmm. Wow. Oh, Talkin' about my generation Hey, tell awful I hope I die before I get old Talk about my generation To my generation To my generation, baby Why don't you all get Talkin' about my generation oh, Talkin' about my generation oh, Talkin' about my, my generation I'm to cause it About right. buy Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u er nog bent. Maar bedankt voor de techniek. <laughs> ja, graag gedaan. Jij bedankt weer voor... Ah oh nee, Angela, bedankt voor de mooie platen. Ja, en tot volgende week maar weer. Ja, wat gaan we volgende week doen? Dat weet ik nog niet. Uh... Maar nog even succes met de hoe. <laughs> Ja, dat zie je op Facebook wel terug komen. <laughs>